Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. In Mali voeren Franse militairen bombardementen uit opstellingen van islamitische rebellen. Ze dringen de rebellen terug naar het noorden van het land... Frankrijk besloot tot de interventie toen de islamitische strijders vanuit Noord-Mali een opmars naar het zuiden begonnen. De rebellen in het noorden van Mali hebben banden met Al-Qaeda. Volgens militaire bronnen in Mali zijn op de eerste dag al zeker honderd rebellen omgekomen. Aan de Franse kant is een helikopterpiloot gesneuveld. Frankrijk heeft in verband met de militaire operaties in Afrika het terreuralarm in eigen land verhoogd. Na het schietdrama in Alfa aan de Rijn hebben in totaal 37 mensen hun wapens moeten inleveren vanwege psychische problemen. Dat meldt RTL Nieuws. In totaal trok de politie sinds het schietdrama in 2011 377 wapenvergunningen in. In de meeste gevallen gebeurde dat om technische redenen. Maar in 37 gevallen dus omdat er zorgen waren over de psychische toestand van de vergunninghouders.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 Minister Schippers van Volksgezondheid is door de JOVD uitgeroepen tot liberaal van het jaar 2012. De VVD-minister krijgt de prijs voor haar inzet om de zorg toekomstbestendig te maken. De jonge liberale prijzen Schippers omdat ze niet alleen kijkt naar de verdeling van de zorgkosten, maar zich ook inzet om de kosten omlaag te brengen. De JOVD reikt de prijs elk jaar uit aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt bij het verspreiden van liberale waarden en ideeën. Het weer in het midden en noorden vrij helder, in het zuiden overwegend bewolkt met een kleine kans op wat sneeuw. Minima van min 2 aan zee tot min 6 in het oosten. Overdag in het noorden en midden eerst zonnig, in het zuiden later ook wat zon en maximum temperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal.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 All right.